Ook is in een groot deel van het getroffen gebied de stroom uitgevallen. Meer dan 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Het is de vierde orkaan op de Filipijnen in een maand. In de Canadese stad Victoria is de Olympische fakkel aangestoken door twee sporters. Hij is nu begonnen aan een estervetter van 106 dagen. Meer dan 12.000 atleten dragen de vlam de komende weken kriskras door Canada. De fakkel moet op 11 februari in Vancouver aankomen, waar een dag later de winterspelen beginnen.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Dit is Goedemorgen, Zandvoort. Op ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Nou, ben ik weer te horen? Ik denk het wel, maar er zit er een enorme ruis op, op de zender. En ik weet niet wat ik daaraan zou moeten doen. Wat, wat er gaat. Maar we gaan gewoon maar eens een beetje beginnen, denk ik. De, rood, uh, de telefoon zal straks bij Hotel Hoogland Rood gloeiend uh, staan, denk ik hoor, eerlijk gezegd. Dus, kijk, misschien als ze uh, grijs heeft. Ja, als is even ontvangst. Maar ik ben bang dat de ontvangst heel slecht is. Vandaag, maar we gaan even op dezelfde stoel zitten. David Habits. De gastheer vandaag is het de En de redactie is gedaan door uh, Yvonne en Nel Wat gaan we doen? Kan alom. Draai eerst maar zijn muziekje. Muziek. Yes so Not everything lasts I've broken my heart so many times I stop keeping track Talk myself in I talk myself out I get all worked work up and I and I let myself out Tried so very hard That I lose it. I came up with a million excuses I thought I thought of every possibility And I know someday better And I... We'll <laughs> Mm -hmm. Someday I know it'll all turn out. I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. That I get better. more than I get yeah, I just haven't met you yet I just haven't met you yet Oh, I promise you can't give so much more than I get I just haven't met you yet Like I just haven't met you yet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 Weer? Ja, boordwerktuigkundig had je het over, hè? Ja, daar had ik het ja, over. Ja, daar had je het over. Goed, we gaan, uh, we gaan dan ik nu het echt. Uh, maar uh, goed, <laughs> goed, maakt niet uit. Het is uh, inmiddels kwart over tien, het is al tijd om uh, onze eerste gastma vandaag eventjes aan te kondigen. Dat is Sandra Kluiskens. Dus goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we kennen je natuurlijk uh, van de Kledingactie en ook daar zit je dan ook hiervoor.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 het helemaal omgegooid eigenlijk. Eerst samen ze het allemaal zelf in.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 Soms heb je een jaar dat er iemand helpt, maar eigenlijk is het de oude, vertrouwde groep, een heel klein groepje, die ook ouder wordt natuurlijk. Ja, dat bedoel ik, ja. die zijn allemaal boven. Ook dat is een bekend Ja, dat is gewoon zo. Maar wij hebben een groep, wij hoeven natuurlijk niet zo heel groot te zijn. Vroeger hadden bij de kerken stonden de eigen vrijwilligers van de kerken. Ja, nu hebben we met een paar vrijwilligers van onze eigen kerk, doen we dit.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 Noord een punt, een punten hebben, maar dan moet je natuurlijk ook de mensen ervoor hebben, denk ik. Toch? Ja, maar ja, er hoeft in principe één iemand te staan die de zak in ontvangst neemt en de en de vrachtwagen kan er langs rijden. Mocht ja. het veel zijn ja. en anders ja, ja, ja. vervoeren we ja, het ja. zelf ja, naar de kerk. Daarom roep ik ook pluspunt, want volgens mij is die ook zaterdags open.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 uh, in het voorjaar was het, uh, was het meer 3,5 uh, ton ja. het lo loopt op. Toch weer op. Ja, uh. in deze crisistijd. <laughs> ja. Ja. ja, dat is toch. Ja, dat dus weet ook een heel niet. ik ook. Ja, ja. Ja. Ja, ik... ja, je moet wel een beetje oppassen, want dat voordat je het, het weet, weet, zit er een fijne pyjamaatje bij. Hè? Dat, uh... <laughs> uh, ben, dat zijn uh, jeugdzonders. Uh, daar gaan we het niet over hebben vandaag. Nee, ja, want, uh, noem, noem nog even de locaties in de tijden uh, uh, ze en de tijd op. Vrijdagavond tussen 7 en 8 bij de Katholieke Kerk aan de Grote Krocht.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 Mensen, als, als je dus nu wist hoe Leo Mieserbeek eruit ziet, dan, dan denk ik... Nou, hij nou, oefent nou, inderdaad nou, voor Sinterklaas, maar goed. Maar uh, goed, verkeersregelaar en verkeersregelaars. verkeersregelaars. We hebben het over een plan, uh, Groot, uh, Haarlemmerstraat, Gerkenstraat, een complex plan. Leo, het gaat kun, over kun verkeer... je een beetje uitleggen wat nou de situatie was? Nou, uh, dat hebben met de verkeersregelen niet zoveel te maken, maar met het parkeren... Ja. Uh, wat gebeurde er? Uh, we hebben het ldc gebied uh, waar ze aan het bouwen zijn. Uh, waardoor heel veel parkeerplaatsen weggevallen zijn. En per 1 juli werd eventjes uh, bedacht door de wethouder en uh, goedgekeurd door de raad. Dat de Leijzenstraat ook maar toegevoegd moest worden bij het parkeerplan van de brede buurt. Dat betekent voor die Leijzenstraat? Dat er niet meer geparkeerd mag worden. Okay. Vrij geparkeerd mocht worden. En het was mm. echt een, uh, een overloopgebied voor, uh, voor de Halmerstraat, Gerkenstraat, uh,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 En dus uh, stalt in de Halenstraat, Gerkenstraat. Die stonden vroeger uh, langs de Franswaardstraat. Uh, ook in de Franswaardstraat. Of uh, hebben een parkeervergunning op het uh, zuidparkeerterrein. Uh, ja. uh, alles met elkaar. Een beetje een beleur natuurlijk. Ja, geen dus, plek. Uh, geen plek meer. Dus we en... dus zijn we gaan, gaan we beschrijven, bellen met de wethouder. En we uh, zijn gelukkig uiteindelijk... Dan uh, praat je vanaf 1 juli tot nu, tot een, uh, een goed compromis gekomen... Bewoners Haarlemmerstraat, Gerkenstraat tot aan de Tol en de Vogelenbuurt... die krijgen een, uh, een, een tijdelijke vergunning totdat het hele parkeergebied en het parkeersysteem... Uh, Wat voor doorgaan. vergunning krijgen ze? Om vrij te kunnen parkeren in de Leijstenstraat, gedeelte Brede rodebuurt en de Zandzwaardstraat. Dat, dat is geen parkeerontheffing, maar dat is gewoon een uh, nee, belanghebbende... Nee, ze moeten een parkeervergunning aanvragen. Maar dus is dat een belanghebbende vergunning? Uh, ja. Oké. Okay. Ja, ja, dus we krijgen... Uh, ja.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 Ja, en daar, uiteindelijk is dat uh, gehonoreerd. En krijgen nou die bewoners voor twee auto's en dan mogen ze als een gaat volgende uh, week. Het gaat om, de ja, ja, het gaat om betaald parkeren in Leijstenstraat toch? Daar is nu betaald parkeren Ja. 2,20 ja. ja. euro twintig per, minuut, per uur. 2 euro. Is het ja, er al minuut, door hè? dan? Gaat ja, dat staat er. Dat is vanaf okay. 1 juli is het ingegaan. Kijk, okay. ah. en dat was een beetje onder de mom van de veiligheid voor de school. Kijk, die school, daar alleen naar school. Daar, daar,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 maar ja, handhaven, hoe wil je handhaven als daar nou een 30, 40 auto's staan. Moeilijk. Een half uurtje lang. En dan als je daar een verkeerd verkeershandhaven ja, over een verkeershandhaver op loslaat. Het, het, het parkeren, eh, het probleem parkeren, doet zich natuurlijk uit pas voor als je thuis komt uit je werk. Maar ja, dat, dat was het grootste probleem. Dat was het grootste probleem. Mensen komen 4, 5, 6 uur thuis. En waren gewoon rondjes te rijden. Stonden helemaal in de, op de tolweg. Stonden, ja, de, je, je kan dus nu uh, in de brede rode staat. Parkeren en in de Leijzerstraat, dat is inderdaad een soort overloopgebied. Ja, ja. Nou hebben jullie dus ook vergunningen. Ga je nou niet krijgen dat uh, dan uh, Traandal aan de beurt is? Het verschuift zich toch steeds? Ja, nou ja, kijk, Hamerstraat, en Geekstraat en de Vogelbuurt is nog geen, geen parkeerregime. Dus nee, dus het is nog maar steeds vri vrij parkeren. parkeren. Maar nu komt er een soort uh, uh, extra verkeersbeleid ah, ja. bij jullie. Uh, ja.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 Ja, ja, ja. Kan je daar alleen maar naar gissen als bewoner? Nou dat nee, kijk, <coughs> ik denk uh, het breidt zich steeds weer uit het betaald parkeren in Zandvoort. Ja. En, uh, en dat is wat uh, langzaamaan wordt die al die straks steeds groter. En dus, en heeft die, die, die Zandvoort überhaupt een parkeerprobleem? Nou, op, op, in, in het centrum heeft het Zandvoort een parkeerprobleem. Dus, alleen in het centrum. Hmm. Daar kun je, kun je vanuit gaan. Maar in de overige gebieden, en dan misschien een beetje in, uh, in de familiebuurt daar ook. Maar ja. de rest eigenlijk niet. Nee. Want ik dus bedoel,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 Maar als de mensen uit het Noord naar het centrum willen komen, moeten ze die 220 betalen. Ja, maar goed, het centrum is denk ik een apart gebiedje, want dat is gewoon, dat is gewoon vol. Daar ja, kun je ja, niet ja. vrij parkeren. Nee. Bedoel, en, is, en die winkels, die mensen, daar moet je gewoon heel veel verlopen hebben. Dan moet je boodschappen doen, een uurtje en dan moet je weer weg met je auto. Ja. Dat, is, dat is heel simpel. Dat bevordert dat, dat, dat, ook de omzet in het dorp. En de parkeergarage die nu aangelegd wordt in het louis davids biedt dat een uh, mogelijkheid?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 zie ik dus in de Emmerweg en de Regentessenweg zie ik uh, toeristen aankomen... die pakken een bollenwagen in een korte broek en zwembroek... en wandelen volgens de strand. Omdat je hier Dat zijn dan betaalt. de bekende maar toeristen. Wat... Die en weten we... dus waar ze uh, moeten staan. Nou, maar... daarom, daarom vraag ik ook aan je... ook een beetje in, in het licht van de politieke partij... is het niet zo handig om een regime over het hele dorp te gaan bekijken? Ja, maar... ik zit even misschien niet helemaal in die stoel. Eh, op dit moment. Nee, dat nee, nee, hoeft ook niet. Als, je, waar, in, als, waar, als waar, ik even uh, kijk naar de lijststraat, hoe dat van de zomer nou, 1 juli was dat betaald parkeer daar ja. ook... Daarvoor hadden we ook heel mooi weer. En als het mooi weer, een mooie dag was, was die straat vol met toeristen. Je ziet ja. ze uitstappen, je ziet ze naar het dorp te lopen. Je ziet ze met tassen naar de strand toe gaan. Dat is vrij parkeren. Toen het daar betaalparkeren was, was de straat gewoon ook op mooie dagen leeg. leeg. Mensen betalen dus geen 22 nee, dus euro per uur om te gaan parkeren Wordt voor het, 80. Dan, maar maar is de ga, het dan, dan gaan ze ja. naar de Zuid toe waar ze 5 euro per dag betalen. Maar dan en dan is terecht, want daar ja. moet je ze hebben. Ja. Daar moet je de toeristen hebben. Ja, maar dan is mijn vraag, van, zit het dan niet in het tarief?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 ik Doe maar maar een dwarsstraat. Het is een beetje variaal. Hè? Over dag betaal je 1,80. S'avonds 1,22. Ik weet niet, maar ja. het is allemaal een beetje als omgillen van de ja, tijd. Precies. Gaan we gaan nog een ja, gesprek broer. voeren. We uh, broer. Broer. Want we gingen al een broer. beetje op het politieke vlak. Maar ja. uh, kan ik het kort samenvatten dat jullie als bewoners hier blij mee zijn? Ja. Wij zijn als bewoners hier blij mee. En ik okay. ben blij dat er ook een goede medewerker is. Er is toch ook, ook goed over mee, meegedacht. Oké, okay, dan ja. wachten dus... we... Af het wat, het, uh, wat het parkeerregime gaat worden. Misschien een tijd ja, voor de... Een ja, fantastische verhandeling is. hier op deze zaterdagmorgen. Leo, dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. En graag tot de volgende keer. Binnen.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 You're gonna let me in I'm getting tired and I need somewhere to begin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 Uh, het is 4 november, dus komende ja. woensdag al. En uh, er staat een tafel, een lunchtafel dit jaar bij de Albertheim in ah, Zandvoort, ja. in het centrum. In het Albert Heijn? Binnen, ja, in de Albertheim. Oké, okay, ja, dus dan staat de, markt. Ja? Ja. daar staat die tafel, de klanten komen langs. En dan? Ja, dan kunnen ze, je moet je wel van tevoren aanmelden, maar als er wat mensen denken van nou ik wil best daarbij komen aanzitten, dan kan dat ook. Maar in is principe dat, meld je van tevoren aan is dat nou juist niet een, een, een dialoogdrempel die je opwerkt van ik moet mij aanmelden om te praten met terwijl als ik een dialoog zou willen jullie zitten daar gezellig aan die tafel goh ik schrijf eens aan ja nou, dat kan dus ook ja, ja. maar het het uh, als je aanmeldt dan, dan kan de tafelorganisator rekening houden met uh, het aantal maaltijden ja. dat hij of zij ja, uh, moet maken en um, als je een van tevoren afspreek nou we gaan met elkaar twee uur in gesprek. Dan is het een veel intiemer en uh, uh, open gesprek. Dan als er de hele tijd mensen ja, voor iemand... een kwartier of twintig minuten komen aanschuiven bijvoorbeeld. Ja, je krijgt een, een ander effect als het wat langduriger een dialoog is. Niet een vluchtig dialoog wat na tien minuten afgelopen is. En dat is de reden dus ook waarom jullie vragen van geef je op. Ja, ja, zeker. Ja. En je moet, ja, als tafel moet je de tafel dekken, je moet de tafel neerzetten met een aantal stoelen. En, en dus die maaltijd, wat ik al zei. Het nodigt meer uit ook om dan uh, te gaan zitten en de tijd ervoor uh, te nemen. Ja. ja. ja. Is dat ook een onderdeel van, hè, de dialoog, uh, dat de mensen gewoon veel te weinig tijd voor elkaar nemen? Is dat ook een, uh, een reden waarom dit gebeurt? Ja, nou ja, het is twee uur. Dat, is, dat, dat lijkt lang op een dag. Maar ja, twee uur in een, uh, in een week of, uh, ja. Ja, of in een jaar, nou ja, dat is natuurlijk helemaal niks. Nee. nee. En um, maar ik denk inderdaad dat mensen weinig tijd voor elkaar nemen. En zeker als je iemand niet kent, he, dan ga je niet zo snel met elkaar eten. Ja. Dat gebeurt eigenlijk uh, helemaal nooit. Is dit, is, dit, uur, he. is dit ook een initiatief wat uh, nu door jou bedacht is? Nee, of, door de, of is dit gewoon landelijk dat dit gebeurt? Ja, het is landelijk. Ja. En in uh, de eerste week van november is dan de week van de, di van de dialoog. En in heel Nederland uh, vinden dagen van de dialoog plaats mm -hmm. in diezelfde week. <coughs> het is ontstaan in Rotterdam. Uh, na de moord van Gogh. Dus dat is alweer. Uh,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 Nou, dan heb je nog een hoop werk te doen. Ja. Nou ja, voor woensdag zal dat waarschijnlijk te kort zijn of iemand moet zich spontaan aanbieden om de tafel uh, te organiseren in Noord. Dat ja. um, nou, kan soort... wel volgens mij op korte termijn, want alles is mogelijk Het is echt, uh, het valt reuze mee. Aan, aan, aan, aan voorbereiding dat je moet doen. Nou ja, er, er, wordt, uh, er wordt natuurlijk ook uh, open tafel gedaan en, uh, en, en dat soort dingen. Dus in het verlengde daarvan zou je ja. gewoon kunnen aanschuiven en twee uur met een kapraat. Ja. Ja. Zou het misschien meer keren.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 En um, dat, dat gaat dan vooral over niet-westerse allochtonen. Ja. Hè, um, tegenover mensen die, die oorspronkelijk in Nederland zijn geboren en getogen. Ja. En ik, ja, Dus dat, dat woord allochtoon, dan druk hangt, je al iemand ja. in, de, in een hokje eigenlijk, of in een hoek. En daar moeten we inderdaad vanaf. Maar dus, er is al vaker gezegd, ja, dat, dat, daar moeten we vanaf van dat woord. Ja. Maar er is nog nooit echt een heel goed woord voor... mede-Nederlander. Uh, ja... Mede ja, het is een hele mooie...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 Uh, het wordt ook steeds minder. Dus het wijgevoel waar jullie het net over hadden, ja. dat wordt ook steeds minder. Ja. Uh, ik vraag me wel eens af of je dat kan keren. Ja, nou, ik denk niet dat mensen nu erop zitten te wachten om weer terug te gaan naar die 60 jaren en, en dat mensen elkaar controleren. En, uh, nou, ik denk dat niemand dat weer wil. Nee. Ja, maar dat, dat hoeft toch niet? Maar... Je kan toch ook samen wat, nee, wat, maar wat maar gaan dat, doen? Dat, ja, nou, er zit natuurlijk ook wel een tussenweg. Het zijn ja. wel, uh, verschillende uitersten. Ja. Maar ik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 En de dinertafel, is die hier ook? Die is niet in Zandvoort. Die is niet in zand. Oké, Dus het gaat alleen maar om de lunchtafel? Kan mensen je nog opgeven voor die lunchtafel? Ja, dat kan En zo ja, bij wie? Bij ons, hier ook. Telefoon Mensen kunnen zichzelf ook aanmelden via website www.slagvanddialoog.info Dat is duidelijk. Telefoonnummer is 023 53. 15842? Ja. Heel goed. Dankjewel voor uw komst. Graag gedaan. Dank u wel.